8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... praat ik met oud-generaal Frank van Kappen over militair ingrijpen in Syrië. En KPN lijkt de verkoop van I-plus rond te hebben. Hoort u meer over in het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. Telecombedrijf KPN heeft dus de voorwaarden voor de verkoop van zijn Duitse onderdeel E-Plus aan het Spaanse Telefonica verbeterd. America Mobile zal daardoor met de verkoop instemmen. E-Plus levert na nieuwe onderhandelingen met koper Telefonica 8,55 miljard euro op in plaats van de eerder overeengekomen 8,1 miljard. KPN krijgt bij de verkoop een belang in telefonica duitsland van ruim 20 procent in plaats van 17,6 In ruil hiervoor stemt het bedrijf van de Mexicaanse multimiljardair... Carlos Slim in met de verkoop. De Russische minister van Buitenlandse Zaken is zeer bezorgd... over berichten dat de Verenigde Staten militair ingrijpen... in Syrië overwegen. Minister Lavrov heeft gisteren bij zijn Amerikaanse collega Kerry... aangedrongen op terughoudendheid.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 Vandaag onderzoeken VN-inspecteurs de buitenwijk van Damascus... waar een gifgasaanval zou zijn gepleegd. Britse minister Haake waarschuwt dat het bewijs voor de aanval... overnietigd kan zijn. Hij vindt dat men realistisch moet zijn over het onderzoek van de inspecteurs. They have continued to bombard with artillery... the areas concerned, east of Damascus, which of course may have destroyed... some of the evidence. So we have to be realistic now about what the UN-team can achieve. Maar Jan Medema, die bij TNO onderzoek deed naar bescherming tegen chemische wapens... denkt dat de onderzoekers van de VN nog wel degelijk bewijzen kunnen vinden. Je kunt misschien dan niet het oorspronkelijke serien... maar wel de ontledingsproducten die ook heel karakteristiek zijn terugvinden... aan de raketten die gebruikt zijn, de scherven daarvan. Daar zullen waarschijnlijk nog uh, stoffen kleven en uh, dat stof absorbeert weer dat serien. Dus er zijn mogelijkheden genoeg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 Wethouder Van de Wiel van de gemeente Bokstol hoopt dat de minister nog niet zal aankondigen dat er definitief proefbodingen zullen komen. Ik ga ervan uit dat er nog gekeken gaat worden naar de lokale situatie bij ons in Bokstol. En ik ga ervan uit dat er ook uitgevoerd wordt wat toegezegd is. Dat er een brede maatschappelijke discussie komt naar nut en noodzaak en dat draagvlak meegenomen wordt. En van dat draagvlak is er op dit moment in ieder geval absoluut geen sprake.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 De zon schijnt vandaag volop. Vanmiddag worden 22 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Nog morgen opnieuw zonnig en een graad of 24. Redelijk drukke ochtendspits bij de AWB. John Hoka. Ja, dat klopt hoor. De, wat drukker dan de afgelopen weken. Bijna 60 kilometer file. Dagelijkse files weer aan de noordkant van Amsterdam en richting Eindhoven. Opvallende volgende files op de A7, Herenveer, richting Groningen. Daar staat door een ongeluk tussen Leek en Hoogkerk 4 kilometer. Bij Hoogkerk wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Op de A12 ligt in Den Haag een vrachtwagen stilgevallen bij Kloop het Oude Rijn. Blokkeert uit de rechter rijstrook. is 3 kilometer file. Op de A12 13 richting Rotterdam. Daar staat bij Del Zuid nog 6 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn daar de reizen ook weer vrij. En het is vrij druk op de A28 vanuit Assen richting Groningen. Daar staat tussen Afrit Eelde en Groningen Zuid 5 kilometer. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters en ook geen vertegenwoordigers.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Mr. Kamp van Economische Zaken komt vanochtend met zijn schaliegasrapport... en het standpunt van het kabinet. Maar hij heeft al veel betrokkenen tegen de haren ingestreken. En met het gebruik van chemische wapens in Syrië... lijkt nu toch serieus die rode lijn overschreden te zijn. Dat is waarom de wereld is watching uh, Syria. Al dus Ban Ki-moon. Veel zal afhangen van de inspecties in Damascus. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de VN inspecteurs in de diverse buitenwijken van Damascus vandaag dan eindelijk aan de slag. Het doel is om te onderzoeken of er afgelopen woensdag bij diverse aanvallen wel of niet chemische wapens zijn gebruikt. And every hour counts. We en terrible uh, incident. Al dus de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon... we kunnen ons geen vertragingen meer veroorloven. We hebben allemaal die gruwelijke beelden gezien. Het was een verschrikkelijk incident. Als er bewijs wordt gevonden, en eerder deze uitzending... hoorde u dat dat wel degelijk mogelijk is... dan zou militair ingrijpen dichterbij kunnen komen. Dit weekend is er op hoog niveau veel overleg geweest. Onder meer tussen premier Cameron van Groot-Brittannië... president Obama van de Verenigde Staten... en president Hollande van Frankrijk natuurlijk. Ga erover praten met Frank van Kappen, generaal majoor der mariniers buitendienst en nu verbonden aan het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en ook Assad reageert vanochtend. Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Het spul is op de wagen. Nou, dat is een... Zo zou ik het niet willen zeggen. In ieder geval, er worden wel voorbereidingen getroffen voor militaire ingrijpen, maar... Het blijft een uiterst riskante onderneming. Ja. Zijn ze nog steeds aan het dreigen? Of zegt u, ze zijn ook wel serieus bezig met voorbereiden? Nou, dat dreigen is ook een vorm van serieus voorbereiden. Ze, op dit moment worden dus oorlogsschepen worden in de omgeving van, uh, van het gebied gestationeerd. Die kunnen dus met, uh, uh, ja, met kunnen ze van zeer grote afstand, 1500 mijl, kunnen ze in grote nauwkeurigheid een doel raken. En het feit dat je die schepen in een soort overdag... Dat daar, daar stationeert is op zichzelf al een, een, een deel, van het, een deel van, het, uh, van het gevecht eigenlijk. Hm. Ik zei al, dat hangt veel af van die inspecties. Die, uh, die, mannen, uh, die onderzoekers kunnen vandaag dan aan de slag. Is dat nou niet een heel raar verhaal dat ze nu plotseling daar toch wel weer naartoe mogen? Ja, dat heeft mij ook verbaasd. Het heeft mij punt één verbaasd dat Assad, euh, als hij het gedaan heeft, zo stom is geweest om het op dit moment te doen. Terwijl de VN-inspecteurs om de hoek zitten. Ja. En terwijl hij eigenlijk ook aan de winnende hand is. Dus dat heeft me altijd verbaasd en verbaasd me nog steeds. Je ziet nu plotseling ook dat de Russen hun uh, positie wijzigen buiten de VN om. Buiten de VN -om zeggen ze van dat uh, dringen ze erop aan dat Assad dus een uh, inspectie toestaat. Maar binnen de VN in de Veiligheidsraad houden ze nog steeds een Veiligheidsraadsresolutie tegen. Dat vind ik wel hoogstmaakwaardig allemaal. Ja, maar wat zouden zij anders kunnen doen? Uh, wat, wat bedoel ik? De, de Russen? Ja. ja, de Russen zouden in de Veiligheidsraad uh, kunnen toestemmen om een mandaat te geven. Om, het, uh, om, het, ja. om een onderzoek in te stellen te plaatsen. En dat doen ze dus niet. Ze doen buiten de Veiligheidsraad om, zeggen ze dat ze dat zou graag zouden willen. Maar binnen de Veiligheidsraad houden ze het nog steeds tegen. Ja. Zou het inderdaad zo zijn dat uh, Assad vreest voor um, een, een verslag waarin staat dat Syrië niet mee wil werken? aan een onderzoek? Dat denk ik ook. Hij, uh, hij, heeft natuurlijk, hij telt natuurlijk ook zijn knopen. Hij denkt van ja, als ik, uh, als ik nu blijf weigeren om dat onderzoek toe te staan... Dan, uh, dan beken ik als het ware schuld, dus laat ik het maar toestaan. Bovendien is het zo, hij kan het wel toestaan... maar als hij dat gebied niet controleert... dan is dat een betrekkelijk zinloze toezegging... als de rebellen ook niet toestemmen in dat onderzoek. Ja. Dan, uh, we, we zeiden het al, harde taal komt er van de Verenigde Staten... ook van Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar wat voor opties hebben ze volgens u? Nou, ik denk dat de meest waarschijnlijke optie is dat uh, dat, het dat het gedaan zou worden vanaf zee. Met, uh, met schepen die in staat zijn om cruise missiles te, te lanceren. Dat is, een, dat is een raket die kan je met zeer grote nauwkeurigheid, van grote afstand, kan je die lanceren. Of vanuit internationale wateren, hè? vanuit een over the horizon posture zoals dat dan heet. Ja. En daarmee kan je dus met grote nauwkeurigheid kan je doelen uitschakelen. Ja. En dat doet je zelf weinig pijn, daar leidt je geen verliezen. Nee, je leidt geen verliezen, want je zit, je zit veilig op zee in een over de horizon postje. Je kan dichtbij komen zonder dat je politieke incidenten creëert, want je zit in internationale wateren. Maar je kan wel toeslaan op het moment dat het nodig is. Ja, het is... Je kan het ook met vliegtuigen doen, hoor. Ja. Maar... Dan, dan kom je met, alweer dichterbij, hè? Nou ja, als je met vliegtuigen doet, dan moet je dus uh, het land binnenvliegen. En dat betekent dat je het luchtverdedigingssysteem moet uitschakelen. Dus dat je radarstations- en lanceringen richting en commandocentra moet gaan uitschakelen... Ja, dan ben je eigenlijk in een full-scale war. Dan zit je echt heel dik in het conflict. En bovendien heb je dan ook uh, veel grotere risico's dat je zelf verliezen leidt. Ja. Maar meneer Van Kappen, er moet wel een doel zijn, hè? Want wat wil dan uh, een mogelijke coalitie... Uh, punt 1, wat willen ze aanvallen en wat willen ze daarna daarna. Zouden ze dat duidelijk weten? Ja, ik denk dat het doel heel beperkt is. De inzet van grondtroepen is denk ik echt uitgesloten op dit moment. Ook de hoogste militaire adviseur van of de, de, de, de chef defensiestaf in Amerika heeft dat echt ontraden. Dus het zal, er zal erbij blijven dat ze een aantal van die opslagplaatsen proberen uit te schakelen. En misschien ook de faciliteiten waar dat spul gefabriceerd kan worden, worden uitgeschakeld. Het probleem is alleen dat ze het zicht een beetje kwijt zijn op waar die, waar die spullen zich op dit moment precies bevinden. Mm -hmm. En je zit altijd natuurlijk, ook zelfs met cruise missiles zit je met het probleem dat het vaak in, toch in, in bewoond gebied is. Uh, dat is natuurlijk ook met opzet gedaan. En dat het dan dus heel lastig wordt om te zorgen dat je geen burgerslachtoffers maakt. Ja. Maar, maar doel zegt u dan is om... Uh, Um, Assad zijn middelen te ontnemen. Assad zijn middelen te ontnemen en een heel krachtig signaal af te geven... Dat, uh, ja, dat het gebruik van chemische wapens niet getolereerd zal worden. Maar het blijft een, uh, ja, het blijft een beperkt signaal, een beperkt doel. Ja. Frank van Kappen van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Hartelijk dank voor uw analyse. Tot uw dienst. Goedemorgen. Kwart over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Komen er nou wel of geen proefboringen naar schaliegas? Daarover komt vanochtend wellicht meer duidelijkheid. De Kamerleden ontvangen om 9 uur het rapport daarover. Later vanochtend krijgen de gemeente Bokstel, Noordoostpolder en Haren... een toelichting van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Tot grote verrassing van de wethouder van Bokstel van de Wiel. Ja, dat hebben we begrepen. We wisten dat we vanmorgen uitgenodigd waren. We wisten niet dat om 9 uur uh, het onderzoek bekend zou worden. Contact nu ook met Willem-Jan Atsma. Hij is voorzitter van Schali Gasvrij Haren. En trouwens ook vicevoorzitter van Schali Gasvrij Nederland... Ja, Altsma, goeiemorgen. Ja, goedemorgen meneer Oost. Voor u komt het ook als een verrassing? Uh, kun je wel zeggen, ik woon momenteel in, in Canada, uh, wat het wat uh, verrassender maakt. Maar uh, wat ook uh, aan de hand is, ik ben uh, een van de leden van de klankbordgroep geweest uh, die dit onderzoek begeleid heeft. Die uh, door de minister vlak voor de vakantie buiten de deur zijn gezet. Omdat wij kennelijk niet meer mochten verder denken aan het, uh, het, het conceptrapport wat er toen uh, voor lag. Ja. Maar dan had u wel verwacht dat u van tevoren wel even ingelicht zou worden. Uh, dat had ik wel netjes gevonden, ja. Want uh, dit is een, een literatuuronderzoek, dus uh, de, de, de onderzoekers van uh, drie ingenieursbureaus... waarvan er trouwens twee enorm veel geld verdienen aan schadig gas, uh, gasontwikkeling in, uh, in Amerika. En waar ik nu toevallig ook zit, het is in midden in de nacht... Um, ja, ik had wel verwacht dat uh, dat dat zo een, iets wel in openbaarheid zou kunnen, want dat is nou geen zin is, aan geen vlot staande aan militaire Uitgelekt is dat er in dat rapport zou staan zou staan dat proefboren dat, dat veilig zou kunnen. Gaat u daarvan ook vanuit dat dat erin staat? Nou, dat vind ik heel raar, want we kennen literatuur heel goed. En met name uit Amerika, waar ik dus nu zit, is enorm veel uh, ja, ellende uh, naar voren gekomen... die ontstaan is door En Hier eigenlijk de enige plek waar ervaring is met deze vorm van mijnbouw. En uh, schaliegaswinning uh, kan ons inziens nooit inderdaad veilig zijn... want hoeveel geld je ook tegenaan gooit om het veilig geurk te maken... En helemaal veilig kan niet. Je brengt op een hele hoge druk enorme hoeveelheden water en chemicaliën de grond in. Je perst daarmee... Uh, steenwagen onder in de grond kapot en je richt daarmee schade aan. En dat kan leiden, en dat is ook hier gebleken, tot verontreinigd uh, drinkwater met niet alleen methaan, met aardgas zelf, wat in het drinkwater vermaakt, dat geeft tot van die beelden van brandende kranen, maar ook uh, zware metalen zoals arsenicum blijken ook hier uh, mee te komen in Amerika. En dat is toch niet iets wat Nederlandse moeten willen. Ja, maar die bezwaren, die twijfel zullen dan toch ook wel in het rapport staan? Nou, ik weet niet wat erin staat. Ik heb het niet gelezen. Ik ga net u ook een vloeiende oortjes meelezen wat erin staat. Ik weet niet of ze volledig zijn geweest, want uh, ja, kijk wie basis hoek. En uh, ja, als ingenieursbureaus die uh, uh, geld verdienen met schaalgaswinning laat vragen om te kijken hoe veilig het is, dan is het niet de slager, misschien niet echt een maar het is meer de vraag stellen aan de slager van, hé, hey, is vlees eten wel gezond? In Bokstel was er gelijke vrijdag commotie en actie. Hoe is dat in Haar, weet u dat? Ja, ik ben er eventjes niet, zoals ik zei. Uh, nee, ik uh, dat denk dat iedereen ook ontgutst en, en verbaasd uh, kijkt naar wat er nu in godsnaam gaande is. En ik weet heel zeker dat uh, niemand in, in Haren, inclusief de gemeente, de, dit wil. En, en ik denk ook dat, uh, dat, dat hier uh, richting Kamer uh, enorm zal worden geprotesteerd. Want ja, de minister kan natuurlijk wel iets voorstellen, maar uiteindelijk ligt toch de beslissing bij de Tweede Kamer. En ik kan me niet voorstellen dat een groepering als bijvoorbeeld PvdA, uh, Kamerfractie, uh, dit, uh, dit zal, zal tolereren. Dus ik neem aan dat er nog veel gespeeld zal worden, ook, ook in de voor ...maar vooral ook in Den Haag. Goed. Meneer Aansma, hartelijk dank voor uw toelichting. U kunt nog niet gaan slapen vanaf 9 uur. Uh, moet u maar meeluisteren via internet... ...kan dat natuurlijk met Radio 1... ...of meekijken op onze website nos.nl. Dank u wel. Graag gedaan. De stuur van Pek Zwolle kan tevreden zijn... ...bovenaan in de Eredivisie na vier wedstrijden. Zo dadelijk Erben Wennemars. Hij zit in de Raad van Commissarissen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan we naar Amerika, Mobiel. Het bedrijf van multimiljardair Carlos, Carlos Slim. moet ik zeggen? Hij is slim. Hij stemt in met de verkoop van E-plus aan Telefonica. Dat meldt KPN. Amerika Mobiel maakt in augustus bekend KPN te willen overnemen. En KPN is nu nog de eigenaar van E-plus. Economie-redacteur Merel Stikkeloor is hier. Uh, Merel, hoe opmerkelijk is nu deze wending in dit verhaal? E-plus is een belangrijk speel in het hele verhaal rondom KPN en de, de overname door America Mobiel. Want E-plus, dat is een Duitse mobiele prijsvechter van KPN. En dat is eigenlijk de groeimotor van KPN. In, een, in Nederland, de thuismarkt, daar stagneert de groei voor het bedrijf. Maar in Duitsland, daar valt nog wel veel groei te behalen met die prijsvechter. Want die, die concurreert hard en die wint daar marktaandeel. Dus uh, dat is een belangrijk element en ook een belangrijke uh, prooi... zou dat uh, zijn uh, voor Carlos Slim als hij KPN over zou nemen. Maar wat heeft KPN nu gedaan? Net voordat Carlos Slim zei heel KPN over te willen nemen... hebben ze dat bedrijf uh, doorverkocht aan het Spaanse Telefonica. Volgens veel analisten was dat dus ook om te voorkomen... dat America Mobile heel KPN zou willen overnemen. Want dat, dan is dat bedrijf een heel een stuk minder interessant... Mm -hmm voor uh, Carlos Slim. Ja, want Je legde eerder al uit, hè, want Slim wil graag zijn netwerken over Europa uitrollen. En daar ja. heeft hij bijvoorbeeld Eplus voor nodig. Ja, en vooral een bedrijf dan dat hard groeit, een dochter die hard groeit. Ja, die wil je dan graag hebben natuurlijk. Ja. En zonder Eplus is KPN een stuk minder interessant. Maar uh, wat uh, is er nu gebeurd? Telefonica, de koper van Eplus, die zag waarschijnlijk de bui al hangen... dat uh, Amerika Mobiel misschien wel eens tegen die overname uh, van Tenminste, tegen de verkoop van EPLus uh, zou kunnen gaan stemmen. Want daar moeten de aandeelhouders van KPN uh, die mogen hun oordeel daarover vellen begin oktober. Ja. Dus Telefonica heeft het, uh, het, het bot op ePlus verhoogd. En daar is uh, Carlos Slim nu tevreden mee. Ze hebben het met een half miljard ongeveer uh, verhoogd naar uh, ruim 8,5 miljard EPlus. Um, en dat is op zich een flink bedrag als je bedenkt dat heel KPN, volgens het bod van Carlos Slim, ruim 10 miljard waard is. Dus eigenlijk is e dan meer waard. Tenminste, is, is, is ja, 8 miljard van de 10 miljard van heel KPN waard. Ja. Um, dus, dus, hij hier... krijgt dus, dus meer geld? Het heeft de ja. prijs opgedreven en krijgt er ook nog wat meer invloed voor terug. Hoe bedoel je wat meer invloed? Nou ja, hij is dan wel dat, dat netwerk kwijt, dat e plus kwijt, die, die tak naar Duitsland. Ja, maar hier lijkt hij dan toch uh, tevreden mee te zijn. Um, um, en, want hij heeft zich nu gecommitteerd aan die verkoop uh, van EPLUS. Hij zegt voor te willen stemmen op die aandeelhoudersvergadering. Dus um, ja, hiermee lijken de plooien een beetje glad gestreken voor uh, de overname van KPN. Ja, daar zou, je mee, daar zou je kunnen stellen. Dan is die wel nadat die zijn afronding. Ja. ja. Nou ja, op zich moet uh, Amerika Mobile nog steeds officieel een bod uitbrengen. Hè, want ze hebben alleen nog de intentie. Uh, gedaan, uh, ge, ja, ...gezegd dat ze een bod uit willen brengen in september. Maar dat moet dus eigenlijk nog allemaal uh, gebeuren. Uh, uh, dus in die zin moet het hele proces eigenlijk nog plaatsvinden. Maar dit zijn natuurlijk de, de belangrijke... Uh, uh, uh, ...ja, hoe noem je dat? Uh, uh, de Vooraan dingen die de geregeld. geregeld moeten worden... ...voordat het überhaupt allemaal uh, goed plaats kan vinden. De weg wordt een beetje geplaveid. Merel ja. Stikkelorum, dank voor dit laatste nieuws over KPN. Dan de laatste nieuws van de weg, John Sahoka. 65 kilometer, twee opvallende files op de A2 richting Maastricht. Staat door een ongeluk tussen echt een Born, 6 kilometer. Bij Born zijn twee rijstroken dicht. Zijn in het noorden van land. tot de A7 richting Groningen. Er staat tussen Leek en Hoogkerk, 7 kilometer aan ongeluk. Daar wordt de verkeer over de vluchtstrook geleid. Dan naar school. Steeds meer kinderen, jongeren gaan alweer naar school. En voor het eerst gaat nu uh, in het onderwijs ook een bestuur een eet afleggen. In het Teltion College in Zwolle gaat dat plaatsvinden. En verslaggever Martijs van der Wiel is daar al. Uh, Martijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat voor een eet? Ja, een eet waarin de bestuurders van deze school als eerste in Nederland dan uh, gaan beloven straks dat het onderwijs centraal wordt gesteld en dat het belang van de student voorop staat. U heeft de tekst bij zich, maar je kent hem inmiddels ook wel uit uw hoofd. Hè? Inmiddels ga ik hem wel een beetje uit mijn eerste hoofd, zin. Ja. De eerste zin is dat ik in al mijn afwegingen het belang van studenten centraal stel. En de ik, dat is Mark Otto, lid van het college van bestuur van deze school... waar de aula vol is gezet met tafels voor een feestelijk ontbijt voor alle medewerkers. Eerste schooldag en de schoolband staat te repeteren voor de feestelijkheden straks. Die eetaflegging, de minister komt ook. En u moet dan beloven of zweren? Ik verklaar en ik beloof straks. Ja. Nog eens een zin uit de eet? Um, dat het onderwijs hier centraal staat, dat ik in al mijn handelen integer zal zijn... en op een goede manier om zal gaan met de beschikbare middelen. Is dat niet ongelooflijk vanzelfsprekend? Of om het eh, in de woorden van uw leerlingen te zeggen, De. <laughs> Ja, het is wel een beetje vanzelfsprekend. De, de, ja, het is, het is vanzelfsprekend. Een open deur. Een open deur, ja. En, en toch, waarom moet het dan toch gezegd worden? Nou, we vinden het wel mooi. Uh, er is op dit moment toch wel een hoop consternatie in de sector. Uh, over... Amarantis, Amsterdam. Dat is Amsterdam. Dat zijn voorbeelden inderdaad. Is het allemaal daardoor gekomen? Uh, nou, wel zeg maar het idee dat, dat de minister opperde van... het zou goed zijn dat, dat bestuurders in het land uh, een eet afleggen... komen wel door deze casus. Maar, uh, ja, staat het voor uzelf dan niet voorop? Is dat niet wat ingebakken is als bestuurder van de school, dat de student voorop staat. Ik kan me niet voorstellen dat je dat dan nog een keertje moet bevestigen. Ja, uh, het staat bij mij even voorop. Uh, ik ben vijf jaar geleden getrouwd. Uh, toen heb ik aan mijn vrouw op dat moment eigenlijk ook opnieuw uh, beloofd. Oh, je vergelijkt het daarmee? Nou, op zich, je, je legt daar ook, ook een soort trouwgelofte af... waarvan je ook kan afvragen van, ja, moet je dat dan doen? Was je voor die gelofte uh, niet trouw en zorgde je niet voor elkaar in goede en slechte tijden? En toch is het mooi om denk ik ten openstaan van iedereen te zeggen... en dit is waar ik voor sta... En dan mag je me ook aanhouden aan, aan, aan de komende jaren. Noemt u eens iets wat in de praktijk uh, hiertoe herleidbaar is. Een keuze waar u voor gesteld zou kunnen zijn. W wat kunt u hiermee in uw dagelijks werk? Nou ja, je hebt uh, als er bepaalde vragen van de bedrijven komen afgelopen zaterdag stonden in de Volkskrant weer uh, voor, voorbeelden toch van bedrijven die met scholen dingen samen doen. Waarbij zeg maar niet het belang van de student voorop staat, maar toch een soort financieel belang voorop staat. Nou dat soort keuzes die maken we hier absoluut niet. Ja, banken hebben het ook uh, gedaan, die zijn er ook meegekomen met een eet. Tot nu toe heeft het een imago nog niet enorm geholpen, maar is dat ook een inspiratie geweest? Dit nee, is niet direct een is, in, in, ins, inspiratie geweest. En ik denk wel om vertrouwen te, her, te herstellen heb je wel iets meer nodig dan alleen een eet afleggen. En wie controleert hoe u? Um, ja in dit, bij deze school het zijn sowieso studenten uiteraard. Die als is er een sanctie als u zich op een gegeven moment... Uh, het komende jaar toch niet helemaal aan de eet gehouden heeft? Um, er is altijd een sanctie. Dat staat helemaal los van de eet. Als ik mij echt niet netjes of goed gedraag... Uh, ja, dan hoor ik te vertrekken. En wie, wie bepaalt dat dan? Uh, van heel is dat de Raad van Toezicht. Uh, maar gelukkig hebben we ook een hoop studenten die uh, over ons oordelen of we het goed doen of niet. Maar dit zegt u vooral tegen uzelf, begrijp ik. Zoals wij tegen onszelf zeggen dat we de luisteraar voorop stellen. Dat beloven we toch, Marcel? Absoluut. Iedere dag weer als ik opsta. Sochtens, Matthijs van de Wiel in Zwolle. Trouwens, veel uh, Pek Zwolle-sjaaltjes al gezien of niet? Uh, nee, het leeft ook. Ik heb het net nog even naar gevraagd. van, Bijvoorbeeld een skybox bij Pek. Hè. Is dat dan wel of niet strijdig met de eten? Maar die is voorlopig nog niet uh, in vraag hier. Oh, dit doen ze nog niet. Nou, let op, gaat komen. Want, dankjewel Matthijs. Pek Zwolle staat bovenaan in de competitie. Voetbalcompetitie heeft u ongetwijfeld gehoord. Na vier wedstrijden, ongeslagen, twaalf punten. Volgens de trainer Ron Jans is dat natuurlijk ook nieuw voor de spelers. Ja, dat wordt wel even wennen voor allemaal. Uh, en uh, ja, ik heb ik het dan weer zoiets als een trainer van... Uh, ja, we moeten niet te veel naar de stand kijken, maar gewoon uh, naar hoe we spelen... en uh, wat de volgende wedstrijd is. Maar uh, we mogen er nou wel even van genieten. En dat doet ook uh, Erben Wennemars. Erben, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Peck fan ja. en lid van de raad van commissarissen. Dat ja. is wel even in de ogen wrijven, hè, meermaals. Ja, ja, dat is iedere keer als je, als je weer wakker wordt... even op, op, op, op tekst kijken van ja, is het echt of waar? Het ja, is. Het is. Ja, het is echt waar. Maar ja. het is natuurlijk hartstikke mooi. We, het, is natuurlijk, het was afgelopen zaterdag was het ook echt een enorm feest in het in, in in stadion. En het was wel zoiets van... Nou, we moeten wel echt genieten van het, het, het, het moment. Want we weten natuurlijk wel dat het... Ja, aan het einde van de competitie zullen we waarschijnlijk wel, we wel niet bovenaan staan. Nee, uh, maar goed, de doelstelling uh, is ook van de club... hoorde ik gisteravond nog maar hm? weer eens... om het uh, behoud van de eredivisie... Ja. Is dat niet, niet te mager? Nou, ik denk dat we, als je kijkt waar, waar de club vandaan komt, even, we zijn uh, nu een aantal jaren bezig, dan moet je iedere keer gewoon kleine stap, stapjes maken. En... We willen natuurlijk gewoon een, een, een, een goede club worden, maar het moet gewoon niet te snel gaan. Dus je moet nu niet in één keer gaan zeggen van ja, we willen Champions League gaan spelen of we willen Europa in. Het zou heel mooi zijn als, als, als er ooit een keertje zoiets zou, zou, zou, zou gebeuren, maar je moet niet uh, aan de hand van vier wedstrijden in één keer je hele beleid gaan, gaan uh, omgooien. Ja, je moet natuurlijk af en toe even mazzel hebben. Dat was in de eerste wedstrijd tegen Feyenoord natuurlijk een beetje het geval. Maar wat is op dit moment uh, het geheim van Peck? Nou, je zegt, je, zegt, je, zegt, je zegt mazzel, maar ik denk dat we, dat we ook, ook tegen Feyenoord gewoon, ook gewoon goed, goed gevoeld hebben. Absoluut. Ja, ja, maar dat hij uh, er in de laatste uh, minuut nog ingaat, dat is natuurlijk mooi meegenomen. maar dat geluk hadden we vorig jaar uh, juist niet en uh, dat hebben we nu wel. Maar de, ik denk dat we, het, het grootste geluk wat, wat, wat we nu hebben, is dat we de selecties gewoon bij elkaar hebben, hebben kunnen houden. Ik heb... Die, ik, ik zit jarenlang op de tribune en ik moet altijd de eerste vier, vijf wedstrijden normaal gesproken. Dan moet ik echt met een papiertje erbij van nou, wie is die speler? En dit, dit jaar was het eerste jaar dat we gewoon uh, voor de eerste wedstrijd hadden we maar, hadden we maar twee aanpassingen ten, ten, ten opzichte van het team van, van, van vorig jaar. Dan kun je gewoon doorbouwen uh, op, op, op het team van vorig jaar. En dan hadden we jaar natuurlijk ook al een, al een fantastische seizoen. En dan, uh, en dan kan er zoiets als wat er nu gebeurt gewoon een keertje gebeuren. Hoe lang kan Pek bovenin blijven? Niet helemaal bovenin, maar een beetje... In de, ja, in de eerste je, vijf als je, als je nu kijkt naar vier wedstrijden... dan zijn er maar... Uh, ja, de, de, de tech is de enige die vier wedstrijden gewoon heeft. De, de PSV drie, maar daarna heeft iedereen al... al, al, al, al echt, echt al boord wat, wat ja. punten verloren. Dus uh, we, hebben, we, hebben niet alleen, we staan niet alleen bovenaan... maar we staan ook al vijf punten los van, van, van, van de nummer, nummer drie. Dus als je gewoon uh, je puntjes blijft halen... dan kan het zo nog maar eens een, een paar weken, weken duren. Goed, dat is nog een paar weken mooi opstaan. Eben Wennerma, geniet ervan. Ja. En bedankt. Dankjewel. Dag. En straks dan hoort u de Russische zorgen... over een mogelijke militaire actie in Syrië. Na half acht. Hé, hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 mkb in mkbindewolken.nl. Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal van half negen. Ja, het gaat snel vanochtend. Mark Visser. Telecombedrijf KPN heeft de voorwaarden voor de verkoop van zijn Duitse onderdeel E-Plus... aan het Spaanse Telefonica verbeterd. Groot aandeelhouder America Movil, u weet wel van groot aandeelhouder... Eh,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 De Amerikaanse president Obama overlegde gisteren met de Franse president Hollande. Zowel de Britten als Fransen dringen aan op actie na de chemische aanval... waarbij vorige week honderden mensen omkwamen. De VN-inspecteurs gaan vandaag de buitenwijk van Damascus onderzoeken. Straks correspondent David-Jan Godfra.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 Van woensdag komen er wel weer meer stapelwolken, maar de kans op buien blijft klein. Hoogtepunt van de ochtendspits bij de AWB John Zahoka. Ja, in totaal 85 kilometer. Een paar vallende files onder meer de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Daar staat door een ongeluk tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer. Bij Born zijn twee rijstoken dicht. Op de A12 richting Den Haag is een vrachtwagen stilgevallen bij Knoop het Oude Rijn. Die blokkeert uit de rechter Gevolg is een 4 kilometer file. En vertraging op de A28. Zolle richting Amersfoort. Bij Knoop het Hattembroek is een auto met een aandacht. Geschaard. Er zijn twee rijstoken Dichter staat staan drie kilometer file. Verderop richting Utrecht. daar is een vrachtwagenstilgevallen bij Kroop het Rijnse Weert. Er staat twee kilometer file en daar is de rechterrijstok afgesloten. Het laatste Grand Slam toernooi gaat beginnen van het tennisseizoen. Zo dadelijk hoort u Marcella Meske over het US Open. We leven in een geweldige tijd...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 minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De 133ste editie van het US Open gaat beginnen in New York. Marcella Mesker, Mesko, goedemorgen. Goedemorgen. Gaat de toernooi voor ons volgen. Vier Nederlanders in het hoofdtoernooi, onder wie Robin Haas en Kiki Bertens... die komen vandaag al in actie. Tegen wie moeten ze? Ja, uh, Haas heeft het... Uh best aardig getroffen, qualifier, Frank Densovic, 28 jaar, Canadees... nummer 152 van de wereld, jongen die wel goed speelt door op snelle banen... goede service heeft, dus ja, US Open is uh, hardcore dus uh, daar kan je met aanvallend tennis ver komen. Dus wat dat betreft speelt die jongen uh, goed op dit soort banen. Maar ja, Hazen toch, uh, laatste uh, periode heel goed in vorm, heeft een finale gehaald... een halve finale, weliswaar op gravel, maar toch, ik denk dat Hazen heel goed in zijn vel zit een duidelijk favoriet is. Uh, Kiki Bertens, zij speelt tegen de Chinese uh, Yi Zheng. Nou, die Chinezen zijn altijd goed uh, vaste speelsters. Maar ja, dit meisje heeft een tijd niet gespeeld, eigenlijk sinds uh, Wimbledon. Uh, verloor ze vroeg. Uh, Juli heeft ze helemaal niet gespeeld. Uh, zij heeft voorafgaand aan dit toernooi, ja, één enkel partijtje gespeeld. Wel goed gedubbeld. Dus um, daar liggen wellicht kansen. Maar ja, we moeten ook zeggen dat Bertens de laatste periode ook niet in topvorm is. Een beetje sukkelt met een na de US Open wordt ze daaraan geopereerd. Dat is een probleem wat ze al langer heeft. Dus ja, het zal voor haar het laatste toernooi zijn dit jaar. En ja, dat speelt denk ik toch een beetje door het hoofd mee. En dan vraag je af in hoeverre je nog helemaal kunt opladen... voor die wedstrijd en voor dit toernooi. Dus dat zal denk ik meer een open wedstrijd zijn. Goed, dan Igor Seisling en Timo de Bakker. Hebben ze een beetje gunstig gelood? Ja, Seisling ook een qualifier. Duitse qualifier. Gojofchik. Klinkt natuurlijk niet zo Duits, maar is die wel. Uh, dus dat is, uh, dat is uh, redelijk goed. Alleen de laatste vier toernooien is Seisling zelf vier keer in de eerste ronde uh, verloren. Dus ja, dan ga je niet met veel vertrouwen naar New York. De bakker daarentegen heeft een hele goede periode achter de rug. Uh, staat ook weer in de top 100. Nou, dat is een tijd uh, geleden geweest. Net in die top 100, nummer 99. Hij speelt tegen een uh, ervaren Spanjaard, Pablo, uh, Pablo Andújar. Uh, nou, dat kan. Uh, dat is een goede gravelspecialist. De bakker kan veel, dat weten we. Of hij het altijd kan laten zien, weten we niet. Hij had last van een teenblessure. Nou, dat schijnt wel weer over te zijn. Dus, kortom, uh, de Nederlanders hebben niet zo slecht geloot. Nee, Dan moeten we het even hebben over Roger Federer. Die wordt niet meer tot de favorieten gerekend. Schrijven ze hem niet te vroeg af? Ja, er wordt heel veel gespeculeerd. En, en, en Federer is natuurlijk in het verleden al afgeschreven. Uh, toen kwam hij nog weer terug naar de nummer 1 positie in 2012. Won die Wimbledon en speelde die geweldig. Maar ja, we moeten dit jaar toch wel zeggen dat hij een dramatisch seizoen heeft. Met nog geen toernooizegen. Afgezakt naar de zevende plaats op de ranglijst. Uh, doet eigenlijk niet meer mee voor die grote titels. Uh, Legt het steeds af tegen zijn grote concurrenten Djokovic, Nadal en Murray. Dus dat zal ook in New York moeilijk worden. Het laatste toernooi liet hij toch wel weer een uh, glimp van zijn uh, ja, vermogen zien. Een hele goede wedstrijd tegen Nadal. Die ja, zo'n beetje de grote favoriet is in New York. Die heeft uh, onlangs zijn negende titel gewonnen dit jaar, is alweer gestegen na zijn knieblessure naar de tweede positie en zit Djokovic, de nummer 1, echt op de hielen. Dus favorieten Djokovic, Nadal Murray, Federer, outsider, staat nummer 7, maar kan in de kwartfinale Nadal al treffen. Dus ja, Federer afschrijven moet je nooit, maar dat het minder gaat met hem, dat is duidelijk. Nou, nog even heel kort, bij de vrouwen kunnen we alleen maar Serena Williams noemen, hè? als grote favoriet. Ja, Azarenka, dat waren de finalisten van vorig jaar. En Sharapova doet niet mee, nee? dus Twee grote favorieten bij de vrouwen Williams en Azarenka. Marcella Mesker, tot morgen. De komende dagen, de komende weken, gaan zij US Open voor ons volgen. Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... is zeer bezorgd over berichten dat de Verenigde Staten... militair ingrijpen in Syrië overwegen. VN-inspecteurs gaan vandaag op zoek naar bewijs... dat president Assad chemische wapens heeft ingezet... tegen de bevolking afgelopen woensdag. Lavrov dringt bij zijn Amerikaanse collega Kerry aan op terughoudendheid... We gaan naar Moskou, correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, de Russen hebben wel ingestemd met het VN-onderzoek... dat vandaag zal beginnen, maar mogelijk eh, tegelijkertijd... blijven ze natuurlijk wel Assad de hand boven het hoofd houden. Waarom doen ze dat? Nou, dat is uh, heel eenvoudig. Kijk, het Syrië van Assad is de enige bondgenoot... Uh, die, Rusland nog no no uh, die het nog over heeft in het Midden-Oosten. En in die zin is het voor Moskou natuurlijk van groot uh, strategisch belang dat Assad in het, in het zadel blijft. En als de oppositie, uh, wie dat dan ook is, uh, de, dit conflict wint... Ja, dan is het niet erg waarschijnlijk dat die warme banden in stand blijven. En dan gaat het niet alleen maar om economische belangen. Uh, de Russische marine maakt bijvoorbeeld ook gebruik van, uh, van een Syrische havenstad. Dus instandhouding van de banden uh, tussen Moskou en Assad... heeft uh, zowel economische als militaire redenen. Ja. Het heeft wel tot gevolg dat ook Rusland in beweging is gekomen. Waar is Rusland toe bereid? Wat willen zij nog doen? Nou, wat Rusland vooral doet is alle kaarten zetten op een uh, diplomatieke oplossing. Er zou deze week een voorbereidingsgesprek uh, plaatsvinden in Den Haag... over een internationale conferentie uh, over Syrië. Nou, gegeven de omstandigheden zoals ze nu zijn is het maar de vraag uh, of, dat nog, of dat nog doorgaat. Verder probeert de Russische regering, zoals uh, Lavrov nu dus uh, met Kerry heeft gesproken... in directe besprekingen met de Amerikanen uh, ja, de, de, de, de, de zaak te laten kantelen. Maar ik denk dat uh, Rusland uiteindelijk niet zoveel in de melk te brokkelen heeft... en dat ze niet veel meer kunnen dan ja, toekijken wat er wordt besloten in Washington en Londen. Maar als het daadwerkelijk wordt besloten militair in te grijpen, wat, dan, wat zal dan Rusland gaan doen? Nou, ik, zie, ik zie geen Russische vliegtuigen opstijgen om, uh, om Amerikaanse of Britse of Franse vliegtuigen uit de lucht uh, te schieten. Maar wat Rusland bijvoorbeeld wel kan doen is uh, luchtafweersystemen uh, leveren aan Syrië. Uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over het S-300 systeem. De leverantie daarvan werd eerder dit jaar uh, opgeschort. Um, het is onduidelijk of dat nog uh, steeds zo is. Of uh, Syrië die, die systemen nu krijgt of niet. Uh, de, de president Assad heeft... In een Russische krant gezegd dat Rusland zijn contractuele verplichtingen nakomt als het gaat om wapenleveranties, maar hij zegt er niet bij of die S-300 daar ook bij zit. Nou, als het wel zo is, dan zouden er eventueel dus uh, Westerse vliegtuigen mee uit de lucht kunnen worden gescho uh, geschoten. En als dat gebeurt, ja, dan krijgt dit conflict natuurlijk wel een hele andere dimensie. David Jan Godfau vanuit Moskou, ik praat erover door met een Syrisch-Nederlandse politicologe. Iba Abdo, uh, zij kent het gebied ook. Mevrouw Abdo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de opstelling van Rusland? Uh, ik vind het uh, zeer te betreuren dat Rusland zo vasthoudt uh, uh, aan het, uh, het Assad-regime. Uh, ze hebben, zoals eerder gezegd, inderdaad uh, veel belangen. En uh, ze zullen Assad niet uh, laten vallen. Als je, als je ziet, uh, de positie van Assad sinds de start van de opstand tot op heden... de positie van Rusland is geen één centimeter verschoven. Nee. Zouden zij hun invloed wel aan kunnen wenden om Assad ja, op andere gedachten te brengen? Nou, je zou kunnen zeggen dat Rusland eigenlijk uh, Assad heeft gedwongen... om die VN-inspecteurs vandaag toe te laten tot route... tot de plekken waar de gifgasaanval uh, heeft plaatsgevonden. Uh, want uh, de druk vanuit uh, de Verenigde Staten en vanuit Europese landen... was wel heel erg duidelijk. Hè? Ze, hele serieuze statements werden gedaan over, over het feit... Dat, uh, dat, uh, dat Obama nu intentie heeft om in te grijpen. Mocht inderdaad bewezen worden dat Assad die wapens heeft gebruikt. Ja, komt met... punt, Ja, gaat de uh -huh. gang. Het punt is eigenlijk dat, dat ik niet heel erg uh, onder de indruk ben van, van, de, uh, van de inspectie vandaag. Omdat de mandaat van de inspecteurs eigenlijk is... om alleen vast te stellen of chemische wapens zijn gebruikt of niet. En niet de identiteit bekend te maken van de dader. Nee, dus uitstaat maar... zit veilig, want ja... ja. Misschien is dat uh, ook moeilijk, yeah. vast, moeilijk vast te stellen hè, voor de inspecteurs... wie het gebruikt zou hebben uiteindelijk. Ja, nou ja... ik. Ik denk het niet. Ik denk dat, dat ze door onderzoek best wel uh, uh, erachter kunnen komen wie, uh, wie het gedaan heeft. Door op de plek te zijn, met de mensen te spreken en, uh, en uh, gewoon ter plekke onderzoek te doen. Uh, maar er zijn natuurlijk wel aanwijzingen, degelijk wel aanwijzingen, dat het regime verantwoordelijk is voor deze aanval. Ja, ja, acht u dat als enige optie? Want het is natuurlijk best wel denkbaar dat ook de oppositie ze heeft ingezet. Nou, dat, dat denk ik niet. Want mocht inderdaad de oppositie beschikken over zulke grote hoeveelheden uh, uh, gifgas... dan zouden ze het eigenlijk niet inzetten tegen hun eigen families... tegen hun eigen basis van de oostelijke voorsteden, de oostelijke route. Daar zitten de families van de rebellen. Daar zijn ze gevestigd. Uh, ze zouden dat niet zo snel doen om een militaire reactie vanuit het westen uit te lokken. Ze zouden eerder de heft in eigen handen nemen en die wapens inzetten in gebieden die strategisch van belang zijn voor Assad. Want vertrouwen in de internationale gemeenschap... hebben de rebellen eigenlijk al lang verloren. Bovendien uh, is het zo dat, um, dat uh, Assad een militair doel wil bereiken... Met, met, met deze aanval. Want we weten in die oostelijke voorsteden... dat is het bolwerk van de rebellen. Ze uh, proberen vanuit die oostelijke voorsteden geleidelijker aan te trekken... richting het centrum van Damascus. Uh, het regime heeft de, voor, de, de, de, de route... de voorsteden al, al maanden... omsingeld. Uh, en de inzet van... Uh, van um van die gifgas zou uh, uh, het verzet van de rebellen breken, de mensen terroriseren... en tegelijkertijd een boodschap zenden aan de internationale gemeenschap... dat hij uh, niet bang is en dat hij, dat hij uh, de, de rode lijnen van Obama makkelijk kan overschrijden... zonder, zonder enige uh, consequentie. Ja, Obama is nu in beweging gekomen. Er wordt de druk diplomatiek verkeer uitgevoerd tussen uh, ja. Londen, Parijs en New York... Uh -huh. uh, hoewel de Fransen zeggen: uh, ja, militair ingrijpen, dat is niet zeker. Alle opties zijn nog open. Net komt er een bericht binnen ja. dat ook Turkije zou meedoen met een oppositie of met ja. een coalitie tegen Syrië. Uh -huh. Wat vindt u? Is dit, is dit het moment om militair in te grijpen? Nou, ik vind dat. Uh... We weten dat Obama eigenlijk niet militair wil ingrijpen in Syrië. Maar hij heeft zichzelf een beetje uh, klem gezet met die uitspraken over de chemische wapens en de rode lijnen. Nou, nu zijn er eigenlijk twee scenario's. De eerste scenario is dat Obama eigenlijk niet de intentie heeft om in te grijpen, omdat de nationale belangen van Amerika en die van de bondgenoten zoals uh, Israël en, en Jordanië eigenlijk nog niet uh, op, op het spel staan. Dus de escalatie in retoriek uh, uh, is enkel uh, om te voldoen aan de publieke opinie... en uh, consumptie voor, uh, voor de media. Uh, en om, om Assad ook een beetje bang te maken. De tweede scenario is, is, dat, is dat Obama wel degelijk de intentie heeft om in te grijpen... om zijn geloofwaardigheid uh, te redden. En dan hebben we het eigenlijk over een een en gerichte en gelimiteerde militaire aanval... Uh, op, de, op, op de luchtmacht bijvoorbeeld van Assad... of op de uh, verdedigingsinfrastructuur van, van, van het Syrische leger... met als doel om de machtsbalans op de grond te veranderen... ten voordele van de rebellen. We moeten heel goed begrijpen dat uh, Obama dit conflict wil beëindigen... door onderhandelingen, door een politieke oplossing... en niet door een militaire overwinning... Van de rebellen. Dus uh, de, de militaire aanval waarover nu wordt gespeculeerd... mocht het plaatsvinden, heeft uiteindelijk een politieke doel voor Obama. En hier zie ik para parallellen met, met, met de oorlog in Bosnië. Ja, maar kan dat? Kunnen ze er uiteindelijk diplomatiek dan nog uitkomen? Dat is, dat, is de vraag. dat is de vraag. Ik heb uh, onlangs in een artikel geschreven dat, dat, de, dat het conflict eigenlijk niet rijp is uh, voor beslechting. Omdat de twee grootste spelers, uh, Rusland en de Verenigde Staten, eigenlijk nog geen consensus hebben bereikt over, over uh, een, een, een, uh, de inhoud van, van die politieke oplossing. Is het een oplossing met, met Assad in de transitieperiode of zonder Assad? Uh, en uh, ho hoe zit het eruit? Wat zijn de condities? Wat is de timeline? Dus wat je vaak hoort is dat men heel erg blij reageert over... oh ja, we, we gaan naar Genève en we, we willen een politieke oplossing. Maar niemand weet eigenlijk wat, wat, wat het inhoudt en wat de condities zijn. Uh, en, en of Obama eigenlijk ook... Uh, uh, uh, bereid is om dit, om dit conflict uh, uh, te, te beëindigen. Ja. Want die zou ook kunnen zeggen dat hoe langer dit conflict doorgaat... hoe uh, beter, is, beter het is voor, voor de Verenigde Staten en voor de bondgenoten. Omdat het Iran en Hezbollah uh, zwakker maakt. Ja. In ieder geval gaat het stapje voor stapje. Eerst maar uh, het onderzoek ja. daar in Damascus in die buitenwijken afwachten. Inderdaad. Iba ja. Abdo, hartelijk dank voor uw analyse en commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. De verkeersinformatie bij de ANWB in Johnson 21 files, goed voor bijna 70 kilometer. Een paar opvallende files op de A9 richting Diemen. Staat bij Kroopend Holendrecht een 4 kilometer. Er is één reis ook dicht. En het is ouderwetse druk op de A13 richting Rotterdam. 10 kilometer tussen Kroopend Diepenburg en David Berk een rode reis. En op de A28 richting Utrecht. Bij Kroopend Broek, 3 kilometer aan ongeluk. Er zijn twee reis ook dicht. En verderop richting Utrecht staat nog eens een keertje 3 kilometer voor Kroopend Rijn Zweert is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechterrijstrok. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. gaan we weer naar Zwolle, naar het Deltion College. Naar nou, Martijn van der Wiel, onze verslaggever, die is daar... want het bestuur daar van de school, voor zover bekend... is dat het eerste in het onderwijs die een eet gaat afleggen vandaag. Matthijs, eerder uh, heb je al gezegd dat dat wel een grote open deur is natuurlijk. De leerling centraal stellen, alles doen om goed onderwijs te geven aan die leerling... Wie heeft dit dan bedacht? Ja, het, het idee komt voort uit het onderzoek naar Amarantis. Je weet nog wel het debakel in Amsterdam. En ja. toen heeft de minister bussenmaker gezegd... zo goed idee zijn als uh, bestuurders van scholen dit zouden doen. En deze school doet dat uh, als eerste. Moet iedereen dat eigenlijk aan doen, iedere school? Nou, ik weet dat in mijn vereniging, de NBO-raad... er erg verschillend over gedacht wordt. Er zijn bestuurders die zeggen... goh, beoordeel mij maar op mijn daden en daar heb ik geen eet voor nodig. En dat snap ik. Anderen zeggen, ik stel me kwetsbaar op. Ik weet dat als ik zo'n eten afleg... Dan wordt er over een paar jaar misschien wel gezegd van, weet je nog toen die eet? En... Eerst erop aanspreken, Jan van Zelf van de MBO-raad? Ja, dus voor allebei valt wat te zeggen. En ik vind dat bestuurders echt helemaal de vrije keuze hebben om dat te doen waar ze zich het beste bij voelen. Hier doen ze het in ieder geval vanochtend. De toespraken zijn begonnen. We gaan iets zachter praten, de schoolbund is gestopt. Groot ontbijt in de aula, eerste schooldag en dan straks dat plechtige moment. Onder toezicht ook van de studentenraad, voorzitter Simone van der Beek. Ooit getwijfeld aan de integriteit en de goede bedoelingen van het bestuur? Absoluut niet. Ze zijn, dat niet? Uh, nog niet. Waarom is de eet dan nodig? Uh, ik vind persoonlijk niet dat een eet nodig is. Dat is helemaal een eigen beslissing. Als ze vinden dat we dat uh, inderdaad kwetsbaar opstellen. Als ze dat graag willen doen. Ik ben heel benieuwd wat voor een effect het gaat hebben. Kunnen jullie ze beter controleren nu ze beloven dat ze er voor jullie zijn en niet voor zichzelf? Uh, we hebben het nou op papier staan. Hè? Dus uh, Wat dat betreft misschien wel. In mijn ogen is het voor mij nog steeds hetzelfde. Kun je er iets mee eigenlijk? Want ze beloven het. Ja, het is eigenlijk het schemergebied waar ze keuzes maken die niet een overtreding van de wet zijn. Maar misschien niet helemaal ethisch. Wat, wat kun je ermee? Nou ja, schoolbestuurders en uh, bestuurders in het publieke domein hebben een grote verantwoordelijkheid uh, in het in publieke, publieke, publieke domein. En als je laat zien en ook in woord wel, wel uitstralen van je kunt mij aanspreken op, uh, op die verantwoordelijkheid. Dan heeft dat ook iets moois. Ik herhaal maar, het is ook niet noodzakelijk. Het imagoprobleem, dat is ongetwijfeld iets wat u uh, zorgen baart na is. Een imago ontstond er van mensen die er met de pet naar gooiden, zichzelf belangrijker vonden, zich directeur gingen noemen in plaats van schoolhoofd. Uh, gaat dit het helpen? Nou, imago komt te voet en gaat te paard. Dus als wij een imagoprobleem hebben, dan hebben we de veel. Text, meer. De tekst van bussenmaker was van: onderwijsbestuurders... moeten zich geen CEO gaan noemen. en nee. niet een uh, afdeling, de executive floor gaan nou, noemen. Ken ik, nou ken ik geen enkele bestuurder in het MBO die zich CEO noemt. Hè. Dus dat laten we ook niet overdrijven. Maar hier en daar zijn dingen verkeerd gegaan en dat moeten we, dat moeten we herstellen. Dat imagoprobleem, dat, dat los je het beste op door gewoon te laten zien dat al die scholen staan voor goed onderwijs, goed aangesloten op de arbeidsmarkt, tevreden leerlingen. Hier staat er eentje naast met die tevreden. tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. Over dit bestuur wel, hè? Nog één vraag. Heel chique ontbijt hier. Heeft heel veel geld gekost. Had dat niet beter aan onderwijs moeten worden uitgegeven? Met andere woorden, is dit wel eetproof? Nee, dit is helemaal geen chique ontbijt. Het is een mooie feestelijke opening van het schooljaar. Mag gewoon. En moet eens kijken wat universiteiten uitgeven... bij de opening van een academisch jaar. Nou, daar zit een heel bescheiden feestje bij. En zo hoort het ook. Het uh, eerste scholdo en de Nederland. overzicht. Ja, Dank je wel, Thijs. Het uh, ontbijt is één proef. Heel goed, het is duidelijk overgekomen. Het Deltion College in Zwolle is hij. Mediaoverzicht nu met Anouk Thijssen. Bezorgde inwoners van Enschede hebben in een deel van de stad... huis aan huis een brief bezorgd waarin ze oproepen... bezwaar te maken tegen de uitbreiding van een vuurwerkopslag. Het bedrijf Dream Fireworks heeft een vergunning aangevraagd... voor de uitbreiding van zijn opslag voor consumentenvuurwerk... van 50 ton naar 350 ton. Ja, dat ligt gevoelig daar natuurlijk. In de brief die RTV Oost heeft geplaatst op de site, is te zien dat de schrijvers wijzen op de vuurwerkramp in de wijk Rombeek 13 jaar geleden. De woorden Herinner u de ramp in Rombeek zijn vet onderstreept. Leden van de SGP in Vlissingen bepalen vanavond of ze Lilian Jansen als lijsttrekker willen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als de leden voor Jansen stemmen, dan wordt ze de eerste vrouw ooit bij de SGP op een kieslijst. Dat meldt Omroep Zeeland. De rechter besloot dat de SGP toch vrouwen moet toelaten tot de partij. Lilian Jansen is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de SGP in Vlissingen. Formeel kunnen andere kandidaten zich vandaag nog melden tijdens de ledenvergadering. En de manier waarop de Duitsers de dijk langs de Dollard hebben aangelegd... dient mogelijk als voorbeeld voor de dijken aan de Nederlandse kant. Dat zegt het waterschap Hunze en Aas tegen RTV Noord. De Dollarddijk moet op termijn worden versterkt... en daarom kijkt Erik Jolink van het waterschap naar de buren. Uh, soms uh, moet je de oplossing ook niet al te ver zoeken. Traditioneel uh, willen wij uh, dijken... Sterk en robuust en van asfalt en van beton en van staal. Nu uh, wij uh, ons genoodzaakt zien om deze dijk aan te pakken... hebben we ook eens naar de, naar de andere kant gekeken. Gedacht kunnen wij niet ook zo'n uh, dijk maken. En zo'n dijk, een Duitse dijk... die is veel groener en meer glooiender dan de Nederlandse. 28 minuten duurde de debuut van de oud-PSV-ha Orlando Engelaar... bij zijn nieuwe club Melbourne Heart in Australië... schrijft krant The Age. Toen brak hij zijn been... De oude International zei een paar dagen geleden dat hij naar Australië was gekomen omdat hij wel eens wat anders wilde. I just uh, wanted something else, something different. Um, the country really uh, excites me, Australia, the city, Melbourne. Engelaar was pas drie dagen in Australië. Het leek mij goed om hem meteen te laten spelen, zei de coach. Nou ja, pakte niet zo goed uit. Straks schaligas. Het rijke Roomse leven.